In Egypte worden tienduizenden agenten ingezet voor de beveiliging van het orthodoxe kerstfeest. De regering wil zo voorkomen dat christenen slachtoffer worden van aanslagen van extremistische moslims. Zo'n 10 van de Egyptenaren is christelijk. Het overgrote deel daarvan is koptisch. Vorige week kostte een aanslag op een koptische kerk in de buurt van Cairo het leven aan zeker 10 mensen. In april en mei kwamen bij IS-aanslagen op Egyptische kopten meer dan 70 mensen om het leven.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 is die weer. Dat was Charlene en elke zonnestraal ben jij hier bij ZFM Entertainment for You. Tot we klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Hey, Ik zou zeggen een hele goede middag. En uh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien van uh, Harry Belafonte en Island in the Sun. En uh, ja, natuurlijk hebben we dadelijk uh, te gast Gio. Ja, en uh, Gio is, uh, als goed is, pas 14 jaar. Maar ja, dat hoort u zo. Maar eerst uh, Harry Belafonte en Island in the Sun. Oh, I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 of your forest What is oh, your shining sun? Oh, yeah. Nou, dat was hij dan. Harry Belafonte. En uh, ja, ik ga nog één plaatje draaien... en daarna uh, kom ik bij je terug met, uh, met die... Yo. Dat geeft niet, want mijn ziel die lacht... En dat was ze dan, daarna winnen en uh, ja, onze zuidenbuur. Kijk om je heen. En eh, uh, mm, mm. The Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, en dat is uh, ja, Dio, Dio, Dio, welkom hier in de studio bij uh, CFM uh, Zandvoort. Ik zou zeggen, uh, ja, goedemiddag. Ja, heerlijk. Fijn dat je er bent. Ah, ik vind het eh? zelf ook fijn ja, dat ik er ben ja hey. uh, nou ja we, we komen eigenlijk uh, uh, eh, voor, voor je single. Eh? ja toch en dat uh, is genaamd kanta kanta hoe is het uh, hoe ben jij ooit begonnen met, uh, met zingen hoe is het ontstaan uh, ik vond zingen eigenlijk altijd al leuk ja uh, uh, uh, deed je dat vroeger al uh, voor de televisie of een uh, uh, uh, uh, microfoon en nou ik ken en, uh, gewoon een karaoke setje of zo uh, nou uh, iemand die ik heel goed ken Antonio Holsken, een hele de, ja, ja. bekende zanger eigenlijk. Ja. En uh, dat is eigenlijk een soort van vader voor me. En uh, door hem ben ik ook een beetje gaan zingen. Ah, oké. Okay. En uh, ja, je, hoe lang nu zing je nu? Uh, twee jaar. Twee jaartjes. Ja. En dat is ook je tweede single, hè? Ja. Kanta Kanta. Nou ja, derde. Of, of, oh, derde. Derde, oké. Okay. En, en de eerste is... Uh... Een kerstsingle, maar dat was eigenlijk gewoon meer een grapje. Mm, nou, ja, hij telt wel mee, toch? Hij telt er wel, wel mee. Ja, daarom. Hij is wel gewoon Nou Nee, maar in ieder geval, ja, wij hebben er hier sowieso twee. Dus nou ja, dan ga ik dadelijk eh, zeker nog eens even, even spitten... waar, waar de kerstsingel uit natuurlijk. YouTube. Ja, oh, nou, dan gaan we hem blij vinden. Ja. Zullen we hem even gaan draaien? Kanta, Kanta. Is goed. Gio Swicker en Kanta, Kanta. Zij voor me zingt, haar stem klinkt de hele nacht door. Kanta, kanta, bonita kanta, dans voor mij door Mariana. Kanta, kanta, bonita kanta, dans met mij in kust me zacht. kanta. Me, was hij dan Gio Zwikker en uh, ja, Kanta Kanta. Ja, ja, hij wil verder Gio, hoor je Hij wil verder, ja ik ja, nee. ja, ja. het. Ja, nou, ja, dat is niet erg, toch? Dat is niet erg, <laughs> dat is niet Kijk, hey. hey, maar uh, ja, dat is een lekker zomersdummetje. En, uh, ja. Na zomers. Nou ja, na, nee, ja. het is juist, juist zomers. Een beetje na zomers zit. Ja, nou ja, ik vind het zomers dus. <laughs> nou ja, in ieder geval de juiste periode eigenlijk een beetje. Dat dadelijk het voorjaar begint. Het zonnetje begint weer te schijnen. En de mensen gaan weer naar buiten. Het strand op en zo. Ja, dat is een heerlijk nummer. Ja. Ik vind niet anders hè? Bedankt. Ja. En uh, ja. Wat, wat, wat verwacht je van, uh, van je toekomst? Qua zingen... Uh, wil je daar je beroep van maken? Wil je daar uh, een beroep gewoon of, van of, maken? Ja. Dus ja. Je, je wil ervan van kunnen eten, zeg maar. Ja. Oké. Okay. En, en jouw ogen, die heb je vorig jaar uitgebracht, hè? Ja. Vorig jaar, uh, ja, vorig jaar zomer. Oké. Okay. En die, die, uh, is ook, uh, Halske, uh, ja. die is ook door meneer Hoske geschreven? Ja. Die is ook door Antonio geschreven. Ah, oké. Okay. En ja. Hoe is eigenlijk het idee ontstaan van het nummer? Um, na de cassing, na dat geintje eigenlijk, toen uh, gingen we kijken hoe de mensen reageerden. Ja. Dat was gewoon, uh, ja, gewoon leuk hoe ze dat deden en hoe ze reageerden. Ja. En toen zei ik, nou, dan wil ik erin door. Toen zei hij, dan moet je wel een nieuwe single uitbrengen. Ja. Heb, je, heb je ook iets uh, zelf uh, toe kunnen voegen? Qua tekst? Uh, ja, natuurlijk. Ja? Qua tekst gaan we gewoon samen kijken. We komen er samen altijd uit. Okay. Qua muziek, qua ritme, qua alles eigenlijk. Ja, want Doen we de, samen. De, de, de, de, wie componeert de muziek? Uh, gewoon in het studio, Roy Otters. Dus, Roy Otters, oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja, ik denk dat we jouw ogen ook moeten laten horen. Gelijk kunnen draaien. Ja, ik bedoel, ja, het is ooit begonnen met, met het kerstnummer Daar hebben we net over gehad. En, en ja, uh, eigenlijk, eigenlijk is het wel wat laat. Maar eh, misschien kunnen we toch nog een beetje, een beetje ertussen voegen. En uh, ja, toch een stukje kunnen laten horen. Dat kan. Gewoon een, stukje, een klein stukje ja. laten horen en dan gewoon... Uh... Dat gaan we gewoon doen. Ja. Maar eerst draaien we eventjes jouw ogen. Is goed. Oké, okay. Komt ie. Gio Zwikers in jouw ogen. Het was op die dag toen ik haar daar zag en ik kon mijn ogen niet geloven. Blik die lacht, ik wist niet wat ik zag En ik wilde haar alles beloven Kom dichter bij me Kom even bij me slaan, kom in mijn armen Je zet mijn hart even vlam Jouw ogen zie ik in mijn dromen Als ik dan weer eens aan je denk Want zonder haar ben ik verloren De zon die scheen een beetje meer. Elke keer maar steeds meer en meer. Nee, nooit meer, vergeet ik haar. Alles van jou lachen wil ik steeds meer. Kom dichter bij me. Kom even bij me staan, kom in mijn armen. Je zet mijn hart in vuur Weer is aan je denk Want zonder haar ben ik verloren Zij is zo mooi als een gesprek. Door jou wil ik nu gaan dansen Jij geeft mij zo fijn gevoel Dus geef mij nu maar een teken Ik wil weten of jij Kom dichter bij me. Kom even bij me staan. Kom in mijn armen. Je zet mijn hart in vuur en vlam. Kom dichter bij me. Kom even bij me staan. Kom in mijn armen. Je zet mijn hart in vuur en vlam. In vuur en vlam. Ja, dat was hij dan. Gio Swicker. En Swicker. Ja, swicker, ja ik zeg hier zonder de Swickers. zonder S. Ja, ja, ja. Het is, is zonder Swicker. Sorry. Dat <laughs> maakt niet uit. Nee. Ja, nee, ook, uh, ook een lekkere zomers uh, ja, klanken eigenlijk, hè? Ja, hij is in de zomer uitgebracht. Dus, ja, uh, ja, de, de, ja, daarom zeg ik dus, de andere is eigenlijk ook wel een beetje op zijn tijd dadelijk, uh, het voorjaar. En uh, ja, en, maar je hebt eigenlijk nog niet verteld waar je vandaan kwam. Ik kom uit het altijd mooie Den Haag. Achter de duinen. Achter de duinen. Een mooie strand, Scheveningen. Ook al kom ik daar eigenlijk niet zo van. Nou, ik ja. woon er vijf minuten vandaan en ik ben... Uh, ...vorig jaar en dit jaar... ...nog niet één keer op Scheveningen te vinden geweest. Oké. Okay. Nou ja, De pier zit hier eigenlijk nog, Ja, hè? ja. ja er gelukkig staat, wel. Het staat er nog steeds, hè? volgens mij is die opgeknapt. Uh, ja, er staat nu een... draaimolen uh, op. Oké. Okay. Uh, ja, uh, ja. <laughs> een reuzenrad ja. Dat ja. Hij ja. ja, ja, kwam er ook even niet op. Ik kwam er niet op, ik kwam er <laughs> niet op. Nou ja, in ieder geval... Uh, ...het heeft toch een nieuwe, nieuwe functie gevonden... En uh, ja, je bent pas 14 jaar. Ja. Tenminste, net 14 geloof ik. Hè? Net 14, 1 ja. november. Ja, ja, dat dacht ik al. <laughs> nou ja, het is, uh, het is van mij jong. En uh, nou ja, hè? je bent er op tijd bij. Je vindt zelf uh, het zingen leuk. Ja. Je hebt geen problemen met, uh, met, met optredens. Sorry? Wat? Je hebt geen problemen met optredens nee, dat je niet ook mag niet. optreden omdat het te laat is. Mensen die uh, meekijken. Mm, nee, nee. Nee. Je treedt niet s'avonds laat op in ieder geval. Uh, nee, hey, uh, ja, eigenlijk zijn uh, de, de nummers zijn al eigenlijk op en uh, we gaan zo in ieder geval nog eventjes uh, doorpraten en uh, ja, ik ga eventjes het nummer opzoeken, uh, uh, hè, kerstnummers. En uh, in de tussentijd gaan we gewoon eventjes een lekker plaatje draaien, toch? Ja, is goed. Gaan we doen? Ja, ah, gezellig, Fred. Zo, dat was een, een hele gauw oude van Vicky Leandros en Lago Maggiore in Schnee. Of, dus of we, ja, zoiets is het, uh, Gio. Een hey, Duitse plaat? Uh, ja, Vicky Leandros, ja, dat is uh, heel ver voor jouw tijd. Maar ik, uh, ik weet dat jouw oma, die, die kent Vicky Leandros en Demis Roesels en dergelijke wel. Dus... Deze komt niet, dat <laughs> nee, is toch heerlijk. <laughs> nee, dat is al ver voor jouw tijd. En uh, zeg ik, uh, je oma, die, die, die kent hem vast, sowieso. En... Uh, ja, uh, we hebben het er net al even over gehad, uh, jouw uh, kerstnummer. Ja. En, we, en ja, natuurlijk hebben we hem, uh, hebben we hem gevonden. Gelukkig. Uh, het, is, het is weer een kerst, zo het heet het nummer. Het is weer kerst. Ja, ja, ja. En uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe is dat uh, idee ontstaan om, om om een kerstsingel op te gaan nemen? Wie, wie heeft dat verzonnen? Heb je dat zelf? Uh, of ben je uh, met wie ben je daar uh, in conclave gegaan? Nou, uh, we gingen eigenlijk. Uh, hoe ik begon met zingen. Dus eigenlijk, we gingen naar uh, Spanje. Voor Antonio, want die ging ja. naar een uh, reis. Ja. En toen zei ik: van... Nou, mag ik dan ook gewoon een liedje zingen? Hij zei: Jongen, als jij dat wil. Uh, ik heb dit mee. Ja, van, uh, ga je gaan. En uh, ja. zoek even een liedje uit en dan mag je er eentje zingen van me. Oké. Okay. En dat werd bij de directie, zeg maar, die dat allemaal uh, organiseert, zeg maar. Ja. Die werd het eigenlijk zo goed ontvangen. Toen zei ze dus van... Nou. Uh, we willen jou volgende keer ook uh, hier zien. Maar dan als artiest. Ja, nou, en dat zo makkelijk is, is en, het. En, en dat is gebeurd. En dat uh, was gebeurd. Nou ja, ja zo, zo makkelijk gaat het niet natuurlijk. <laughs> nee, nou, je, je moet er wel een beetje stem voor hebben. Nou, en, uh, ja. Maar goed, ik heb dat uh, optreden dus gehad. Dat was toen in september. En toen zei hij van... Nou, weet je wat, zullen we dan een uh, liedje maken? Maar de kerst komt eraan. Een kerstliedje. Ja. En uh, het resultaat, dat hoorde, horen de mensen zo? Oké, okay, dan gaan we hem zo eventjes een stukje laten horen. En dan, uh, ja, eigenlijk zeg ik, ja, we, hey, we, zijn, we zijn net, ik kerst voorbij en, en oud en nieuw hebben we net gevierd achter de rug. Maar uh, ja, we 2018. kunnen we in ieder geval nog even Het klinkt eigenlijk best wel raar als je het zo zegt. Ja, 2018. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Eigenlijk moesten we hem in 2017 draaien. Daarom. We gaan het zo even een stukje laten horen. Ja, Gio Swickers. En officieel heet je Giovanni, hè? Ja. En het is Swikker. Swikker, ja. Zeg ik nou weer Swicker? Ja, Swickers. Rotterdams. Laat ik zo zeggen, een tik. Een tik. Ja, ik heb een tik. Rotterdamse tik. We gaan hem even luisteren. Het is weer kerst, even een uh, ja, stukje, even terug. Even terug in de tijd eigenlijk. De kerst er hangt weer voor het raam en zie de kaarsjes zijn weer aan. En hoor, daar klinkt o, dennenboom. een de kerst is even net een droom. Met een dik pak sneeuw op straat en een klok die luiden gaat, het is weer kerst. Voor kerst. Iedereen is even op zijn best. Kon het al. Blij cadeautjes en een weekje vrij De kerstman rent weer door de stad Hij moet die dagen flink op pad We denken even aan elkaar Maar waarom niet het hele jaar? Voor kerst, voor kerst. Iedereen is even op zijn best. Kunnen altijd toch maar kerstmis zijn. Want pas dan heeft iedereen het fijn Is dus weer kerst, voor kerst. De een is even op zijn best. De gezelligheid is dan in huis. Ook dit jaar zijn wij gewoon weer thuis. Weer kerst. Nou, voorlopig even niet, uh, Dion. Want, uh, Verlopig, uh, gelukkig. We, we, we hebben net ja, alles achter de rug. Ja, ik, en, ik vind ja. het allemaal wel leuk, maar mijn oma met dat versieren, ik denk, oh, hou op. Ja, ja op de duur is ook wel even genoeg, hè? Ja. Dus, uh, ja, je hebt de kerstdagen, oud en nieuw. Oud ja, en, en nieuw vind ik dan wel weer leuk, maar ja, dat vind ik ja, niet helemaal van dat, mijn leeftijd. Dat, dat, dat is waarschijnlijk vanwege het vuurwerk. Ja, zeker. <laughs> <laughs> nou, ja. nou Ik hey, wel, zal zo een uh, foto laten zien. Ik had niet. Uh, niet weinig, zullen we het daarop mm, houden. Nou, uh, ja, ja, uh, ja. Ik bedoel, dus je bent uh, lange bezig geweest als een uurtje afsteken? Uh, ik heb negen en een half uur volgens mij uit mijn hoofd buiten gestaan. Ja, nou, dus, uh, dat bedoel ik. <laughs> maar goed. Uh, zover wou ik niet gaan. Want, uh, <laughs> <laughs> hey, um, ja, nou ja, in principe, het is weer verkeers. Toch ook een vrolijk nummer. Uh, op single uitgebracht? Ja. Hij ja, is wel op single uitgebracht. Ja, ja oké. Okay, ja. Okay. Maar uh, onder A Entertainment. A Entertainment. Oh, oké. Okay. Dat is van uh, Antonio. Ja, was ja, van, van Antonio. Antonio. Ja, ja, ja. En, en, uh, ja dat, uh, en die was van. Twee, drie jaar geleden? Drie jaar geleden? Nee, nee. Ik, twee, jaar geleden. twee jaar geleden. 2016 okay, ja, 16 of 17, zeg maar. 2016. Ja, ja. ja, ja. Oh, ja oké. Okay. En uh, ja. Nou ja, uh, meer muziek hebben we eigenlijk niet. Nee. Nou nee, ja, <laughs> helaas. Nog niet. Gelukkig niet. Nou, nou, ja, nou, nou, niet grapje. Gel, nou ja, gelukkig. Grapje, ja. Grapje. Gelukkig, gelukkig. Gelukkig niet, dat is ook weer een groot begrip. Ja, nou ja, dan gaan we gewoon even lekker verder. Ik, hey, blijf even lekker zitten. En uh, gaan we zo nog even verder kletsen. Ik ga zo nog in ieder geval uh, iemand anders opbellen. En, uh, ja, uh, in het Hof, Ken je dat? Ken je die? Nee. Nee. Nee, nou. nee, die... nee. Ga je dadelijk dan even kennis mee maken, toch? <coughs> nee, dat is goed. Gaan we eerst een plaatje draaien van Marloes Oosting en de dag voorbij. van Marloes Hosting, ja, eventjes uit de, uit de oude digitale bak, om het maar zo te zeggen. Hier bij CFM op 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk tv-tekst hier in Zandvoort. En natuurlijk heb ik ook iemand aan de lijn, en ja, in het hof. Dag. Ja, hele goede middag allemaal. Goeiemiddag. Ja, ik, ik bel jou eventjes natuurlijk vanwege de single Kus me dood. Ja man, geloof ik. Nou, dat is, uh, ja, dat is... en dat je het publiek mee gaat laten kennismaken, of heb je hem al gedraaid? Ik heb hem nog niet gedraaid, want ik heb ze speciaal op jou gemaakt. Ja, heel goed. <laughs> het liedje daarmee heeft wel wat uitleg nodig, dus het is goed dat je me even van tevoren belt. Ja, nou ja, daarom. Ik denk, nou, gaan we het eens eventjes over hebben van, uh, ja, want het is toch wel een, uh, ja. een, een tekst dat je zegt van, nou... Heftig? Ja, het is, het is een aparte titel. Ja. Het is op een bepaalde manier ook een apart lied. Denk ik zelf ook. Ja, het is een lied wat heel erg bij mij past. Als, uh, als muzikant maak ik wel muziek, Nederlandstalige muziek... waarbij de teksten vaak wel belangrijk zijn, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ook al vind ik dat het wel gewoon lekkere muziek moet blijven. Weet je mensen moet het gewoon... Het moet nou ja, ja, er moet een match zijn hè, tussen, tussen de tekst en de, en de muziek, hè. Precies. Nou, in mijn geval zijn het al teksten die, waar vaak nog wel een extra verhaal achter zit, of met net iets een diepere laag. Ja. En dit verhaal, het kus me dood, is eigenlijk een uh, ja, behoorlijk heftig verhaal. Het, het, het werkelijke verhaal, het echte verhaal, zal ik, uh, ga ik uh, lekker niet verklappen, zal ik je nu al zeggen. Oh, dat jongens. Want <lacht> als de <bluska's lacht> daarin geïntegreerd zijn, dat staat helemaal uh, uitgelegd op mijn videoclip, die ook op YouTube staat, bij oh. het nummer. Dus als mensen zoeken op kus me dood op YouTube, dan, uh, dan zien ze het vanzelf. Oh, okay. Want ik hoorde toevallig, ja, normaal uh, zeg ik er iets meer over, dat is een beetje voor het eerst dat ik dit doe, maar ik, ik ontmoette iemand van de week en die uh, vertelde mij uh, dat hij dat lied ook had gehoord. Hè, dus, en, en, en, zei, en het gegeven was een vrouw en ze vond het ontzettend mooi. Ja. En ze had het idee dat het over haar ging namelijk. En, het ging, uh, en ze zei van ja, ik heb net een scheiding achter de rug. En, uh, en het lied gaat toch over afscheid, hè, zei ja. ze. En toen ja. dacht ik nou, oeh, eigenlijk gaat het over, ergens, over, ja, over, over, over doodgaan. Ja. Maar zij hadden ja, de tekst eigenlijk op haar manier. En toen dacht ik: van ja, maar dat is toch fantastisch dat iedereen ja. uh, zelf iets o, o, hoort. Dus op zichzelf uh, ja, projecteert, interpreteert. Uh, ja. Dus toen dacht ik: van als Radio belt, dan ga ik niet vertellen waar het over gaat. Want dan moet de luisteraar lekker zelf uh, uit, uh, uitmaken. Ja, en dat sowieso. En uh, ja, het, uh, het waardeverhaal kunnen ze erbij lezen. Dus dat, uh, ja. dat moet helemaal ja, goed komen. In grote lijnen gaat het over uh, afscheid te nemen. Ja. En uh, dat kan inderdaad heel erg heftig zijn in de zin van als iemand doodgaat. Ja. Gaat, ja. Om, om een klein beetje nou ja, ja, ja. op te lichten, daar gaat het ook stiekem van ook, oorsprong ook over. Ja. Maar ik denk dat het ook in zijn algemeenheid gaat over mensen die afscheid van elkaar nemen. Ja, ga, ja nou inderdaad, uh, net wat je zegt, een beetje uh, net de uitgelegde afscheid nemen inderdaad. Ja, dus dat. Ja, want uh, is het, uh, is het, ook een, ja, het is dus ook een beetje op persoonlijk vlak... Ja, ja, zeker. Denk ja. Wel. Ja, ik denk het Het is een verhaal wat mij is gegeven, eigenlijk tien jaar geleden, door een, door een vrouw die ik heb ontmoet tijdens een reis. Ja. En die vertelde mij dat verhaal. En het was zo'n danig heftig verhaal. Ik dacht van nou ja, een schitterend verhaal. En ik vertel het wel eens tijdens optredens. Want als ik optreed, dan vertel ik ook uh, vaak uh, wat de achtergronden zijn van liedjes. En, uh... Maar ik had nooit gedacht dat dit verhaal zelf een liedje zou worden. Tot ik inderdaad een jaar geleden geen moment eigenlijk een paar woorden op papier uh, kreeg, en waarvan inderdaad, kus me dood. Uh, het laatste wat ik wil horen zijn jouw woorden in mijn oren. Kus me dood. Ik dacht, hé, hey, verdorie, dat is, een, uh, dat is ja. wel een aardige zin. Ja. En toen, uh, voordat ik het wist, uh, had ik dat oude verhaal, wat ik eigenlijk al al die jaren bij me droeg, had ik in één keer in een liedje. En dat is uiteindelijk uh, op CD terechtgekomen. gekomen, zoals je dat nu hebt uh, ja. gekregen. Ja, ja. Nee, dat is, uh, ja, zeg ik, het is een, een mooi nummer. En uh, ja... Dus mensen, als, als ze geïnteresseerd zijn, kunnen ze dus even naar YouTube uh, en uh, daar uh, het uh, ware verhaal vinden. Uh, ja. Kunnen ze jou ook nog vinden ergens om een uh, eigen pagina? Ja, nee, of, uh... heel graag zelfs. Ik, uh, ik kom heel graag uh, optreden. Als het nou in een uh, café is of een theater of een huiskamer, optreden, ja. dat doe ik ook vaak. Dan kunnen mensen mij gewoon vinden op uh, mijn achternaam, mijn artiestennaam. dat is in het hof. En als ze kijken op uh, www.inthof.nl, of op Facebook, of op Spotify, of ja, YouTube... Ja, dat komt alles naar voren. Dan bij mij tegen en dan kunnen ze contact met mij opnemen of, of gewoon ook even een reactie geven wat ze van het lied vinden. En, of ze het ja, en dat gewoon op Facebook? Ja, zeker. Ah, oké. Okay. Een eigen zaad heb je niet? Uh, ja, ja, ook hoor. Gewoon ja, hoor. op uh, En dan uh, komen ze ook gewoon bij mij. Uh, inthof, aan elkaar? Ja, helemaal aan elkaar. Oké. Okay. En dan... Uh, of als je even googelt op mijn naam, dan zie je meteen wel... Oké, uh... ja, ook uh, Twitter en dergelijke, of, of wat doe je daar niet aan? Nou, Instagram? Twitter heb ik eventjes geladen, ik denk... in Instagram en Snapchat weet ik boel Als je, als je die, die deur opentrekt, dan ben je de hele dag bezig met... Uh... <laughs> ja, ja, ja, het is wel uh, ja, iets van deze tijd natuurlijk. Ja, Facebook ja, inderdaad uh, is het, het meest relevante... Uh... website... Sorry? Mensen, ja, mensen kunnen, gewoon, kunnen mij gewoon vinden op mijn website. Ja. En uh, dan dat komt helemaal goed. Dus we optreden is op, uh, Ja, heel graag. Leuk. Laat de mensen vooral contact opnemen met mij. Ja, nee, dat, dat vanzelfsprekend. En uh, ja, uh, kan ook gewoon uh, via CFM natuurlijk. En dan ja. uh, sturen wij gewoon een linkje door naar jou. Ja, super leuk dat, dat, dat, dat, uh, jullie, uh, dat jullie draaien. Ik ben benieuwd wat de luisteraars uh, ervan vinden. Ja, ja, ja uh, dat, uh, eigenlijk ben ik, uh, ben ik daar ook uh, heel erg benieuwd naar. <laughs> ja. Volgens mij wordt het tijd om te draaien. Ik uh, denk het wel. <laughs> Hey, bedankt voor ieder geval voor je tijd. Heel graag gedaan. En, uh, ja. Ik wil jullie aandacht aan besteden. En ik wens iedereen uh, een heel lekker jaar en een heel mooi... Uh, de... Ja, uh, ook van deze kant natuurlijk nog de beste wensen. Want ja, hey, het, is, uh, het is voor mij weer de eerste week hier uh, in het nieuwe jaar... dat ik hier weer achter de microfoon sta. Dus ja, bij deze. Ja, hetzelfde. En uh, graag binnenkort weer eens tot ziens. En uh, misschien komen we een keer langs in de studio... en anders uh, bij de volgende plaat. Dan... Ja, nou, ja, graag. Uh, de koffie staat altijd klaar natuurlijk. Dus, uh, je bent altijd welkom. Ik ben te gek. Dank okay. oké. Dankjewel. Hey, groetjes. En een goed weekend. Hoi, hoi. hoi. Ik lig hier stil, maar kan je horen Ik neem afscheid zonder woorden In het witte licht Dus geen geschreeuw of bange koren Geen mineur of zusakkoorden Ik kan je zien met mijn ogen dicht Ik laat je nu alleen Laatste stuk nog met mij mee. Leg je wang op mijn gezicht, doe mijn ogen langzaam dicht. Streel me dood. Leg je handen op mijn uit, haai me zacht. Streel me teder, streel me dood. Streel me dood, want ik laat Alleen maar ga. Ja... Kus me dood, want het laatste wat ik wil horen zijn jouw woorden in mijn oor. Kus me dood, kus me dood, want ik. Kus me dood. Kus me dood. Ja, dat was hij dan in het hof. En uh, ja, kus me dood. En uh, ja, wat... Uh, ja, Dat is een hele andere genre als, uh, als, als wat jij hebt, Gio. Ja, en een, een wat, hele uh, andere... Ja, wat, wat, maar wat vind jij... Eh, uh, wat vind jij er eigenlijk van? Vind je, vind je het wat? Of is het niet... Persoonlijk? Uh, of, uh... Ja, gewoon persoonlijk. Is het, of... of Hou je daar niet zo echt van? Dit? Niet jij, j -j -jij echt, nee. Ben, nee. nee jij bent meer van euh, een Weet beetje... Weet je, ik, de ik de vind heus wel... Uh, vind ik zo, soms wel uh, leuk, ja. Soms ja, maar ik wel. denk dat het dat dat ook wel, wel een... Maar dit niet echt, nee. nee de... Ik denk dat het ook wel een nummer is voor de, ja, de wat oudere mensen. Het is meer, het is meer uh, betekenis in het nummer dan... De tekst, tekst hè. He. Ja. ja, het gaat gewoon wat. om de tekst. Ja. ja... Er staat wat er gebeurde in, uh, in mei. Ja. Heb ik, heb ik van je begrepen? In mei dan. Uh, Leg alle vogeltjes nee. Ook. Huh? Oké. Okay. Maar ik ga uh, lekker naar Spanje, naar Macrotta Het is weer naar Spanje eigenlijk. Oké. Okay. En uh, het is een reis voor mensen die niet durven te vliegen, dus we gaan met de bus. Ah. Hele luxe bus. Ben je niet door hem? Uh, nee, we gaan naar Magrottomar. Dat is vlakbij uh, uh, uh, okay, Barcelona. Dus, uh, ja, Oké. Okay. Het is een uh, hele leuke reis. Uh, zon, zee, strand, muziek en uh, tien dagen overnachten. Ja, en dan uh, allemaal leuke meiden. Spaanse meiden. Of <laughs> heb je al verkering? Ik heb al verkering. Je dus hebt al verkering. Dus, uh, okay. En die gaat ook mee? Nee. Nee? Nee. Oké, okay. mag ze niet? Nee, ze gaat gewoon niet mee. Dus, uh, oh. <laughs> helaas niet. Ah oh, ja. Bedoel, als het goed is, dan, dan wacht ze wel op je tot je weer terug bent. Tuurlijk. Hey, um, hou je ook een beetje van Engel, Eng, Engelstalige muziek? Uh, ja. Ed Sheer en Sheeran, dat soort dingen. Dat vind ik okay. wel leuk. Een beetje de moderne muziek. Een beetje de moderne. oké okay. en, en, en wat, wat, wat, wat leg een beetje in jouw straatje? Qua ja. Engels? Qua muziek. Qua muziek. Ja, ja van alles. Uh, Engels, Nederlands. Uh, dat... Hardcore. Ha uh, Noem maar op. Uh, ballads, rock ballads. Uh, nou, rock niet. niet? Rob, nee, daar dat vind okay. ik niks van. Oké, okay. dus uh, niet uh, de scorpions en zo. En uh, nee. Bon Jovi. Nee, uh, nee, nee <laughs> dat of, echt okay. niet. Nee, sorry, maar... Uh... Nou, nou dus, dus met deze plaat maak ik je dan niet helemaal blij. Want het is uit eentje uit de oude doos. En uh, ja, die, uh, ja, jouw oma of uh, jouw moeder, uh, eh, die kunnen hem wel. En dat zijn de, de flying pickets... En uh, ze hebben het over Only You. Dat is een beetje uit de jaren zeventig. Dus ja, dat is ook ver voor jouw tijd. Ja, ik ken ah. maar één iemand uit de jaren zeventig. <laughs> dat ze elf is. Uh... <laughs> Oké, okay, ja. ja, ja. ja, ja dus, Het is en Ja. blijft een legende. Het is gewoon een legende. Nou, we gaan even... Uh, nou ja, Ik zou zeggen, geniet in ieder geval van deze plaat. Flying Pickets en Only You. Barada, barada. Van tot de klokjes van 7 uur. En we gaan uh, langzaam uh, richting uh, de klok van 6 uur. En uh, ja, Gio is nogal aanwezig hier in de studio. Ja. Hey, Gio, uh, ja, uh, je hebt ook nog eventjes uh, low-budget uh, filmpjes en dergelijke gedaan. Uh, ja. Uh, voor welke, in welke films heb je gespeeld? Ik heb gespeeld in Koningsdag ja. als figurant. Ja. Politie-serie ODDS. Dat is op uh, Videoland. Oké. Okay. Met Diego Gernand en dat soort. Ja. Uh, ja, Films ja, ja. eigenlijk ja, ja. En uh, mijn laatste film, en dat blijft eigenlijk, vind ik zelf nog eventjes zo, dat was uh, Ron en oh, okay. Dat Zundman. Zijn vervolg op uh, uh, Nieuw Kids. Ja, ja de, de Nieuw Kids van de Blok. Ken je die ook? Nieuw ja. Kids van de Blok? Nee? Oké. Okay. Nee, ik <laughs> nee, niet. Dat, dat is een groep van vroeger ook. Hé, hey, um, ja, we gaan uh, eigenlijk een klein beetje een eind aan breien. Uh, je, uh, je mag nog eventjes blijven zitten. Ja, het is bijna zes uur. Uh, het is uh, ja, uh, 17 uur 59 dan en 15 seconden. En dan, uh... Ja, even kijken hoor. Ja, we gaan in ieder geval naar de zes uur en uh, ik zou zeggen tot zo in de tweede uur. Jij bedankt voor het komen en uh, je mag nog eventjes blijven zitten. Mag Maak nog even een plaatje nog uh, Oh ja, en waar de mensen me kunnen vinden. Nee, dat komt zo, dat komt, zo op, komt zo, komt oh, zo. Ja, doe ja, sowieso, doe sowieso, even sowieso. na, doe ja, even na uh... Nee, dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen tot zo in de tweede uur van Entertainment for You. DFM wenst u allemaal fijne dagen en...